Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. PvdA-kamer dat hij deze zomer naar de Rabobank vertrok. Hamer zat sinds 1998 in de Tweede Kamer. Tijdens het vierde kabinet Balkenende van 2008 tot 2010 was zijn fractievoorzitter van de PvdA. De IJslandse Meteorologische Dienst heeft de dreiging van de Bauderbunga vulkaan teruggebracht tot code oranje. Dat betekent dat de luchtvaartautoriteiten het luchtruim in de buurt van de vulkaan waarschijnlijk weer vrij zullen geven. Het radarsysteem heeft geen vulkaanas in de lucht kunnen ontdekken. Een uitbarsting van de vulkaan leidde vanmorgen tot de afkondiging van code rood. Het luchtruim bleef gesloten tot een hoogte van 1500 meter. 24 agenten die in 2009 werden belaagd tijdens rellen op het strand in Hoek van Holland... krijgen een schadevergoeding. De rechtbank heeft bepaald dat ze recht hebben op een basisbedrag van 3500 euro. De agenten hadden de vergoeding geëist omdat ze doodsangsten hebben uitgestaan tijdens de rellen. Dat heeft volgens de rechtbank grote gevolgen voor hen gehad. Zes agenten zeggen dat ze last hebben van een posttraumatisch stresssyndroom. Zij krijgen elk 2100 euro extra smarte geld. De laatste overlevende van de ramp met de Zeppelin in Hindenburg is overleden. Werner Frans was veertien toen hij als hutjongen meevoer met de Zeppelin. De reis van Frankfurt naar New York eindigde op 6 mei 1937 in een catastrofe. Kort nadat het luchtschip was aangekomen in New York brak er brand uit aan boord. Doordat de Zeppelin met licht ontvlambaar waterstof was gevuld, ontstond een enorme vuurzee. 36 mensen kwamen om het leven. 62 passagiers overleefden de ramp. Die het einde betekende van het Zeppelin-tijdperk. Het weer, vooral in het zuiden en oosten: kans op een bui. In het westen: de meeste zon en een graad of 21. Morgen: bewolkt en regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Short. DFM: Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files dus op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor een brugge 4 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Knopert Muidenberg 2. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoete 7 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Knopert Klaverpolder 6 kilometer na een ongeluk. Op de A20 richting Gouda voor Knopert de Bresseplein 2 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 2. A27 van Gorkum naar Breda bij Gorkum 2 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het midden van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio.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 the show. Parade everyone deserves a chance to walk with everyone else while hold Het bun, <samen> spus bun, <samen> Chesi, arh cum. Alo, iubirea mea, sunt eu feri Alo. Alo. Sunt iarăși eu. Te casă să am da vie. dar nu ți nimic. să pleci, dar nu Yeah.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 zo over zijn boek om naar de start met z'n hambad richting het strand. Overal in Nederland, eerst die zomer maar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 Volle man. tijd om te dansen en los te gaan. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. De DJ nee. zorgt voor een dope plaat. En de party diep staan ook paraat. In de avond gaan we verder. Een feest is bij je ziet. Dus alle papi's en alle mmies Bouncen op de beat. En in de avond gaan we verder. Een feest is bij je ziet.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 Holding me the way girl, you be my jeans, come true.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 I'm your body's is